Twee uur. Waterbal met het NWS-journaal. Tegen een vrouw die vorig jaar terugkwam uit IS-gebied in Syrië... eiste officier van justitie 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. Volgens het OM was ze lid van een terroristische organisatie. De vrouw trouwde met een IS-strijder en kreeg een kind van hem. De man kwam om het leven. De vrouw belandde met haar zoontje in een Koerdisch gevangenenkamp. Haar vader wist haar uiteindelijk terug te halen naar Nederland. De man die op 5 mei vorig jaar in Den Haag drie willekeurige mensen neerstak... is volgens deskundigen geheel ontoerekeningsvatbaar. Na onderzoek bij de Syriër Malek F zeggen ze dat de kans op herhaling groot is. De deskundigen vinden dat F behandeld moet worden... op een afdeling voor patiënten met psychotische stoornissen. Deze conclusie is belangrijk voor het proces tegen de Syriër... waarin moet worden bepaald of hij een terrorist of verwarde man is. Het Openbaar Ministerie beschouwt Malek F voorlopig als terrorist. In drie studentenhuizen in Utrecht heerst de BOF. In elk geval vijf studenten zijn ziek. Nog eens drie hebben de ziekte vermoedelijk ook. Ze hebben vrijwel zeker elkaar thuis besmet. Meestal worden kinderen twee keer tegen BOF ingeënt. Als ze wat ouder zijn neemt de bescherming van de prik af, zegt de Utrechtse GGD. Fruittelers nemen maatregelen tegen de verwachte vorst komende nacht. Onder meer met vuurpotten, het aanbrengen van een beschermend ijslaagje en kappen boven de boomgaarden proberen de telers schade te voorkomen. Afgelopen tijd hebben koude nachten al bepaalde soorten kersen aangetast. Op sommige plekken is bijna driekwart van deze vruchten beschadigd. Als de knoppen van fruitbomen kapot vriezen, loopt de schade voor telers al snel in de tienduizenden euro's. Het weer bijna overal zon vanmiddag. Alleen in het zuiden wat bewolking. Bij een koude noordoostenwind is het 7 tot 12 graden. Vannacht is er dus kans op nachtvorst. Morgen en vrijdag minder wind. Het blijft met zo'n 8 graden wel koud. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Heerlijk om weer bij de Euro Breakdown te zijn. Ik merk alleen even dat mijn koptelefoon wat probleem heeft. Als ik een beetje afgeleid ben, dan kan dat zo maar gebeuren. Welkom bij de Euro Breakdown. Oh, heerlijk. Heerlijk, die heb je er een beetje zin in? Ja. Ben je net zo afge afgepijgerd als ik dat ben? Dat is één ding wat zeker is. Ah, heerlijk. Kijken. Ja hoor, ja hoor. We zijn weer helemaal terug. De technische <laughs> dienst heeft alles verteld. Oh, heerlijk. Woe! Oké, okay, jongens, het is vijf over zeven. Dat betekent dat het tijd is voor de breakdown. Ik ben hartstikke moe, maar we gaan er zeker voor. Fennatie, wat heb jij gedaan naar het weekend? Ik had vandaag mijn eerste oh, lesdag. Zag. Ja, het is lesdag. Ja. En wat voor lesdag was dat? Vermoeien. <lacht> en waarom ga jij weer opnieuw naar school? Mag ik het vragen? Um, ja, we hebben een opleiding aangeboden gekregen op mijn werk. Ja. En uh, Gratis. Gratis. Gratis. <lacht> En dat uh, is een GPM niveau 4. Dus gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. Nice. Dus dat ja, uh, zijn we niet aan het volgen. Dus 20 maanden knallen. Zo, dat is uh, 20 maandjes. Zo. Ja. Nou, het, maar nog geen twee jaar. Nee, nee, nee. nee. Het valt op zich wel mee. Maar we moeten ook in de avonden lessen volgen. Dus daarom is het wat langer. Nou, ja, prima. Ja. Hartstikke goed. Hey, wij gaan in de tussentijd gaan we snel verder. Ik ga straks wel vertellen wat ik vandaag allemaal gedaan heb, wat mij zo uh, moe maakt. Maar we hebben straks nog heel veel nieuws voor jullie klaarstaan. Dat wil ik jullie graag met alle liefde vertellen. Maar eerst Kaigo, Sando Carvaza en happy now! and i just Kijk al Sanjo Cavassa bij de Euro Breakdown. Dit is de nummer 40 van deze week. En we luisteren natuurlijk naar de Europese top 40 deze week. Heerlijk, wat fijn. Uh. Nou, om eens even, te, uh, even van start te gaan. We, uh, we gaan even, even door het programma heen. Wat gaan we allemaal dit programma doen? We hebben onder andere natuurlijk feitjes, nieuwtjes en weetjes. En van de nieuwtjes is misschien wel leuk om te weten dat we uh, een nieuwtje hebben over Avicii. Uh, want een jaar na het overlijden uh, van Avicii verschijnt ook zijn nieuwe album. Uh, onder andere uh, de overleden rapper Nipsey Hussel. Uh, 33 jaar overleden. Dan een controversiële single van de Duitse mentor Ramstein. Die de toppositie in de hitlijst pakt. En ook Billy Eilish, onder andere de jongste zangeres ooit op de eerste Britse albumlijst. Dat is dus is? een van de nieuwtjes die we. Een van de vele nieuwtjes die we hebben. Interessant. Vtory man. Ik ben benieuwd. Echt? Wauw. Gewoon een gelicht programma. <laughs> Alleen Patrick ja, heeft zich wel op het laatste moment afgemeld. Weer te laat eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Wat gaan we voor hem bedenken? Ja, we kunnen bedenken wat we willen, maar hij, hij heeft er toch gescheid schijt aan? Ja, dan moeten we toch iets gaan bedenken wat, uh, waar we hem echt mee kunnen pakken. Ja, daar moeten we nog wel even over nadenken. Ja, nou, maar we kunnen er vast wel een valletje voor uitzetten. Ja, vast wel. Vast wel. Moet, moet helemaal lukken. Punt, uh, punt blijft bij mij voor uh, je moet het maar weten. Mm. <lacht> Vier vragen, ja vast één punt voorsprong? Ja. Dan heeft hij nog wel een kans om het goed te maken. Dat is waar. Ja. Ja, nee, dat vind ik eigenlijk een hele goede. Ja, we zijn erover uit. Mooi strafbedacht. Haha, <laughs> Patrick, je fucked. Nou, jongens, we gaan weer snel door met de Euro Breakdown. We hebben uh, 40 platen voor jullie op een rij gezet deze week. Vorige week hadden we wel een tussenweekje, maar dat gaan we helemaal goed maken. Want we hebben een, een aantal nieuwe platen die we mogen verwelkomen in de lijst. En waaronder ook Steve Aoki heeft natuurlijk al meerdere keren uh, in de lijst mogen staan. Maar heeft dus nu een uh, nieuwe plaat, Play It Cool, heeft hij uitgebracht. Waar die staat, hoor je natuurlijk straks bij de Euro Breakdown. Steve Aoki, Monster, Play It Cool. For me, don't get comfy My type, I see And I know that you know me I'm move my feet She follow me Into the streets There's a by the hotel So it's gonna be the bottom Cause we look like the cartel Yeah, yeah, yeah, yeah I'm addicted to right now And I want it to stay around Tell your powers to calm down Yeah, yeah, yeah, yeah There's something about you baby i like the way that you keep moving around the place Natuurlijk is dat de Hero Breakdown. Jongens, jullie hoorden net uh, onder andere Armin van Buren met Turn It Up. En daarvoor hoorde je Better When You're Gone, David Guetta en Brooks. En daarvoor natuurlijk nieuw binnengekomen deze week Steve Aoki en Monster X met Play It Cool. Het is tien voor half acht. En ik heb natuurlijk al een tipje van de sluier opgelaten. Want we hebben natuurlijk nog wat leuk nieuws. Um, te beginnen uh, dan uh, met uh, ja, Avicii. Een uh, jaar na zijn overlijden is er dus een nieuw album verschenen van Avicii. En... Um, ja, het album dat uh, Tim zal heten uh, lag al voor de dood van de DJ Klaar... maar is door de platenmaatschappij afgemaakt. Uh, dat laat zijn familie weten en uh, meldt de, de platenmaatschappij Virgin Records. Uh, de volledige winst van het album gaat naar de Tim Bergeling Foundation... Uh, die Bergelings familie heeft opgericht om mensen te helpen... die kampen met psychische problemen en zelfmoordgedachten. En Tim verschijnt op 6 juni uh, en woensdag zal er eerst een single worden uitgebracht. En dit is het nummer... Uh, SOS, waarop de zanger Ello Black te horen is. En hij zong ook uh, vocalen van Avicis grootste hit, Wake Me Up, zong die in. Uh, doodsoorzaak van Avicis, ja, dat weten we natuurlijk uh, ongeveer wel een beetje. Um, Avicii overleed vorig jaar april onverwacht op 28-jarige leeftijd in Oman, waar hij uh, met een paar vrienden op vakantie was. En in het verleden kantte de DJ met gezondheidsproblemen door zijn overmatig drankgebruik en ook stopte hij met toeren, omdat hij niet kon omgaan met de roem. Ja, nou, Er komt natuurlijk een heleboel op, uh, op zo'n jongen af, dus niet zo heel gek. Maar dus ja, hou hem in de gaten. 6 juni verschijnt het album Tim, de, ja, ik denk in ieder geval het laatste album van Avicii wat er nu aan zit te komen. Dus haal hem zeker in de gaten. Dan even door, want er was nogal wat ophef de laatste weken. Want ja, de Amerikaanse rapper Nipsey Hassel is, is maar 33 jaar geworden. Hij is toen hij is doodgeschoten. En hij werd op social media door Beyoncé, Rihanna en Drake geëerd. Maar in Nederland werd er voor zijn dood eigenlijk amper over hem geschreven of gesproken. Wie was de rapper en ja, wat maakte hem dus nou zo bijzonder? Nipsey Hassi, zijn echte naam, Ermias Aschidam... werd op 15 augustus 1985 geboren in de arme buurt Crenshaw, Los Angeles. De rapper die in 2018 genomineerd werd voor een Grammy... was niet alleen met muziek bezig, maar was ook bezig met het verbeteren van de buurt... waar het, hem, ja, waar het voor hem dus ook allemaal is begonnen... Uh, ik heb het gevoel dat ik een uh, ambassadeur ben, vertelt Nipsey Hussle eerder... Uh, over zijn jeugd in de bendecultuur in een interview met uh, Complex. En niemand anders is het, uh, behalve Snoop Dogg. Uh, hij is mijn homeboy. Het, komt uit, uh, het in ieder geval maar komt uit een ander tijdperk. En Ik weet wat ik doe de, dat het nieuw is, dus ik accepteer het gevoel van onbekend terrein. En ik uh, heb het idee dat uh, als ik mijn geluk niet serieus neem... ik weer terug ga en dingen ga doen die mijn vrijheid in gevaar brengen. Ik heb een dochter nu en uh, ja, dat is nu gewoon een, een heel ander, uh, ander gevoel. Oh, ja, Nipsey heeft uh, denk ik uh, voordat natuurlijk dat hij... De die eigenlijk bestaat alles in uh, ieder geval zijn geld verdient... met allerlei activiteiten die we ook wel de nachtapothekenactiviteiten -ap uh, mogen noemen. Daarnaast heeft Nipsy zich ook nog ingezet uh, voor de, ja, de arme mensen. Uh, de rapper heeft zelf aangegeven dat hij trots is op de afkomst... Uh, waar, zoals hij is, uh, half Amerikaans en half uh, Eritrees... en uh, investeert in een wetenschapscentrum genaamd Vector. En hiermee wilde hij dus zorgen dat er meer diversiteit in de technologiewereld zou komen. Dus ja, al met al uh, heeft de man uh, heel veel gedaan. En heel eerlijk... Uh, ja, ik kende hem nog niet. Ken uh, kende jij hem toevallig? Ik ken hem niet Nee. nee. Oké, okay. nou hij was voor mij ook uh, ja, toch wel redelijk uh, onbekend. Maar ja, 33 jaar, dat is, uh, is vrij jong, vind ik. Zeker. Maar dat, uh, ja, helaas uh, worden ze uh, steeds, uh, steeds jonger eigenlijk. Ja, dat in ieder geval alvast even in het nieuws uh, bij uh, de Euro Breakdown. En uh, wat hebben we nog meer voor jullie klaarstaan? We hebben natuurlijk nog steeds uh, een stukje over Billy Eilish hebben we straks. En natuurlijk Ramstein die een uh, ja, nogal controversiële plaat heeft uitgebracht. Uh, daar is best wel wat ophef uh, over geweest. En ja, wat dat uh, precies allemaal uh, ja, inhoudt, dat hoor je natuurlijk straks. Ik heb uh, voor jullie in de tussentijd klaarstaan Walk away van El Verben en James. En uh, ja, die is natuurlijk nieuw binnengekomen deze week. En hoe die klinkt, dat hoor je nu.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 i wake up with sunlight in my eyes and finally as the sleep clears from my mind and once again i realize you still got nothing left to say except fall back on i love you just cause you say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 Yes, het is half acht, dames en heren. En dat betekent dat het moment van dit uur is aangebroken. We hebben natuurlijk de Euro Breakdown, de Europese top 40. The Countdown of the Continent. We beginnen met plek 40 deze week. Happy Now, Kygo, vind je daar? Stond vorige week op plek 35. Op plek 39 vind je Are You Lonely, Steve Aoki, Alan Walker en Isaac. Stond vorige week nog op plek 37. Unless You Love Me, Rita Ora, vinden we op plek 38 deze week. Vorige week plek 36... Plek 37, Breathe, Camel Fat, Christophe en Jam Cook vind je op plek 37, stond vorige week nog op plek 32. Recognize, Lost Frequencies en Flynn... stond vorige week op plek 34, nu op plek 36. En nieuw binnengekomen deze week... Play It Cool, Steve Aoki op plek 35. Better When You're Gone, David Brooks en Luth... stond vorige week nog op 30, moet het nu doen met plek 34. En Turn It Up, Armin van Buren staat op plek 33 deze week... stond vorige week op plek 31. Zoals ik al zei, nieuw binnengekomen, Walk Away, Al Verben en James Blunt. Ze was vorige week natuurlijk nog niet in de lijst te bekennen. Maakt deze keer zijn debuut en nou, natuurlijk plek 32. De Die Hard plaat, Warren Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa... staat nu uh, op plek 31. Stond vorige week op plek 28. Heeft al meer dan 51 weken in de lijst mogen vertoeven met recht de Die Hard plaat. Ik ben benieuwd of we hem volgende week nog gaan meekrijgen. Losing It Fisher vind je deze week op plek 30. Is ook wel naar de richting de Die Hard plaat aan het gaan. Want staat nu op 36 weken in de lijst. En stond vorige week nog op plek 26. Heeft best wel mooi geschakeld eigenlijk door de lijst heen. En uh, ja, ik denk dus zeker dat we die volgende week nog wel mee gaan krijgen. Dan gaan we naar de plek 29. Want uh, Armin van Buren is best goed vertegenwoordigd in de lijst. Want hij werkt nu samen met Above and Beyond en Show Me Love op plek 29 deze week. Straks nieuws en nog heel veel meer muziek van de Euro Breakdown. Maar eerst Armin van Buren, Above and Beyond, Show we love... Um. Please. Gonna save me tonight? Hoorde je net voorbij komen van Artie. Onder andere heerlijk lekker bezig, jongens. Um, ik heb leuk nieuws. Een beetje raar nieuws. Het is eigenlijk muziek die we hier nou, niet in het standaardprogramma draaien. Maar als ik deze plaat nou opzet, Fanny, denk jij dat je hem herkent? Ja. Je hebt het net al een beetje verklapt, volgens mij. Dan heb ik het al een beetje verklapt? Ja, Ramstein. Heel ja, goed. <laughs> ja, dit is inderdaad Ramstein. Het uh, is een hele, hele bekende plaat van ze. En uh, ook wel. Uh, Pussy genaamd. Uh, het gaat uh, over Ramstein. Ja, Ramstein is nogal controversieel als het gaat om zijn optredens. Uh, Ramstein heeft met hun uh, laatste single in Duitsland. alweer tien jaar geleden de hoogste positie in de Duitse hitlijsten bereikt. En de nieuwe muziek van de Duitse band uh, zorgde voor veel controversie. Uh, omdat zij in begeleidende videoclip te zien zijn als concentratiekampgevangenen. Dat is wel pittig. Uh, dat blijkt dus uit de vrijdag gepubliceerde hitlijsten. Ramstein stond voor het laatst op de eerste plek in 2009. met het nummer wat je dus nu hoort: Pussy. En uh, in de veelbesproken video dragen de muzikanten gestreepte uniformen met stroppen om hun nek. En deze video overschrijdt een grens, zegt Charlotte Knooblok... een overlevende van de Holocaust en een voormalig voorzitter... van de Centrale Joodse Raad in Duitsland tegenover het beeld. Felix Klein, commissaris van de regering van antisemitisme... denkt dat de band enkel wil opvallen om de verkoop van hun album te bevorderen. Het is een smakeloze exportatie van artistieke vrijheid. En het is niet de eerste keer dat Ramstein de controverse opzoekt. De band maakte eerder al Albums met onderwerpen over uh, saromagisme, uh, homoseksualiteit, incest, misbruik, necrofilie, pyromanie, cannibalisme en ook seksueel geweld. Uh, Duitsland is de eerste single van het nieuwe album van Ramstein, dat dus uh, uitkomt op 17 mei. Ja, Ramstein is inderdaad altijd wel heel erg controversieel geweest. Ik moet zeggen, ja, um, ja ik, ik, vond, ik vind het altijd dat ze oh, uh, hele goede muziek hebben gemaakt. Uh, ja, het, het moet je ding zijn, denk ik. Ja, dat ja? zeker. Heb je, het wel, uh, heb je het veel geluisterd vroeger? Luister je het nog steeds? Ik luister het af en toe wel eens. Af en toe wel eens? Ja. En heb jij dan nog plaatjes die je luistert? Mm, ik moet echt zeggen, de laatste zeven jaar, acht jaar heb ik het weinig geluisterd. De laatste zeven, acht jaar heb, ja. jij, het, <laughs> we, heb jij het weinig geluisterd? Oh ja, eigenlijk niet. Als ja. het zeg maar voorbij kwam bij anderen, dan vind ik het niet erg om te luisteren. Oké, okay, nou kijk, het is niet dat je het wegdrukt. Hè. Nee, nee, nee, ah, alles kijk, behalve. Kijk, kijk. Nou ja, hartstikke goed. Hey, wij gaan door naar een andere plaat die ook nieuw binnen is gekomen, in ieder geval deze week. En dat is uh, This Is America van, uh, normaal gesproken van Childish Gambino, maar White heeft een remix daarvan gemaakt. En ik ben rotgans benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het een beukplaat. Hopelijk dat jullie hetzelfde denken. This is America. Don't catch you slipping now. Don't get you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't get you slipping now. Look how I'm living now. now. now. now. America voor het Young, Jack Wins en Amy Grace. En daarvoor hoorde je This is America, de white remix... ...van white, eh, die normaal gesproken natuurlijk van Childish Gambino is. Leuk feitje, This is America is ook nog een tip geweest... ...van de voormalig co-host Quinten... ...die eh, dit, deze plaat ooit een keer heeft aangedragen. Nou, we hebben hier speciaal de remix dus voor hem te pakken gekregen deze week. Eh, er is een hele hoge binnenkomer deze week... ...waar ik jullie even over, kort even over informeren... ...want we gaan er straks ook gelijk naar luisteren. En dat is Zara Larsen En ik mag wel zeggen dat dit de eerste keer is... Dit, eh, ja, ...tijdens de Your Breakdown zelf... ...dat ik hem nu van de nacht maar aankondigen... En ze heeft nu een nieuwe plaat uitgebracht. Waar die staat, hoor je zo, maar hij heet natuurlijk Don't Worry About Me. Everything, everything is cool. Don't worry about me. Dit is de eerste keer in een jaar tijd uh, dat ik uh, haar mag aankondigen. Want ik heb haar nog niet eerder hier uh, ja, te gast gehad in de breakdown. Ja, des te beter dat zij dus uh, nu wel uh, te strikken is uh, hiervoor. Uh, je hoorde natuurlijk Don't worry about me. En uh, ja, Sarah Larsen is natuurlijk ook bekend van de plaat Lush Life. Ken je die nog? Lush Life? Hij zegt hem zo 1, 2, 3. Nou, nah, ken je die niet? Nee. Ken je Lush Life niet? Nee. nee. Niet? Nee. Niet? Nee. Nou, meisje, toch... Kan niet. Wacht even hoor. Oh. Hier, dat je zo. Ja, maar ik en namen gaan niet samen. as if was the last. Nu weet, je weet dat? het wel weer. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Jong talent, moet ik zeggen. Uh, meisje, je, dat, uh, ja. nou, wat je wat, wat, wat kunnen we daarover zeggen? Ze is, uh, ze is, ze is hartstikke piepjong, volgens mij van, van, van Zweedse afkomst. Zara Larsen. Gaan we eens even kijken, want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ze is van Zweedse afkomst. Verdorie, man. Ze is 21. <laughs> Echt waar? Ja, zeker. Nou, Leuk is, oh. uh, in, in 2008 uh, wint uh, in ieder geval, uh, toen was ze 11, uh, toen in ieder geval de winter dan 11-jarige ja, Zara uh, Maria Larsen de Zweedse uh, tv-talentenjacht uh, Talang, 2008, waar ze dus nummers van Whitney Houston, Celine Dion en haar finale nummer, My Heart Will Go On en dat werd ook haar eerste single uh, Als ze Larsen 15 is, is in 2013 haar eerste EP verschenen, uh, verschenen Introducing, en van dat mini-album weet dus Uncover de eerste plaats in haar thuisland te bereiken, en nog een jaar later verschijnt uh, in oktober 2014 een volledig album. En in 2015 staat ze voor de uh, tweede keer op de eerste plaats van de Zweedse single hitlijst met Live. Nee. Ja, die je dus nu hoort. Ja. ja. De enige wat ik heb is dat met dat achtergrondmuziekje. Dat doet me altijd denken aan een spelletje. Dat. dat, dat uh, Heerlijk. Lekker toch? Ja, het is wel een wat lekker nummer. Heerlijk. Ja, het is echt een heel relaxed nummer. En ik heb natuurlijk heel veel echt ja, zogenaamde mannelijke vrienden. En dan komt deze plaat op en dan is het echt een beetje, zit je... Nah, nah, eh, <hitspaniff> en dan zit, ze op, zit je aan te kijken, wat heb je aan het doen? Aan het dansen? Laat me. Laat mij. Laat Laan mij mij zijn. <hitspaniff> Ja, Piepjongen, heel veel succes. Want in januari 2017 brengt ze ook de track So Good uit. Waarop ook Ty Dolla Sign is te horen. En dat nummer is de titeltrack van haar internationale debuutalbum. Dat op 17 maart is verschenen. Op die datum verscheen ook haar samenwerking met Clean Bandit, Symphony. Dat dus hier in Nederland door Radio 538 werd uitgeroepen tot de alarmschijf. En destijds ook in de Nederlandse top 40 tot twee keer toe op nummer 3 is terechtgekomen. En in dat jaar is ook uh, Don't Let Me Be Yours uh, als single uitgekomen. En uh, na een ja, wat, wat rustigere periode uh, heeft ze ook uh, platen uitgebracht... Uh, als uh, Ruin My Life, die in het voorjaar van nou, dit jaar 2019... is dus worden opgevolgd door uh, Don't Worry About Me. Dus Sarah Larsen, een veelbewogen veel jonge dame. Veel succes. Ik denk dat we nog, uh, nog heel lang van haar gaan horen. Ik hoop het wel. Nou, ja. Wat vind je trouwens van haar stem? Ze heeft een randje eromheen zitten. Het is even ja. wat anders dan. Is het, zou je haar er zo uitpikken uit de mainstream, denk je? Ik denk als je meer van haar hoort, dat ze weer even wat bekender is, dus net als Pink, dan dat je er wel weer uitpikt. Oké, oké. Okay, okay. Nou, met je eens, met je eens. Ik denk dat we er ook wel eruit pikken. Dus uh, dat in ieder geval zo voor Zara Larsen. Wij gaan in de tussentijd door naar nou ja, het uh, moment van uh, zo'n twee, van uh, het tweede gedeelte van dit uur. En dat betekent dat we doorgaan <Thanks> naar de nummer 30 tot en met 20. <zacht> Yes, we zijn het al. We gaan door met de Euro breakdown. Op de plek 30 gaan we naar nummer 20 aftellen. En op de plek 30 hebben we deze week Losing It. Fisher staan. staat nu op de plek 30. Stond vorige week op de plek 26, staat nu 36 weken in de lijst. Show Me Love Above and Beyond. Vs Armin Van Buren staat nu twee weken in de lijst. Stond vorige week op de plek 38, staat nu op de plek 29. Save me tonight, Artie. Op de plek 25 vorige week. Nu plek 28 staat 6 weken in de lijst. En this is America. Todd Perry en Louis. Die Vega Remix van The Childish Gambino staat nu twee weken in deze lijst. Stond vorige week op plek 29, nu op 27. Forever Young, Jack Wins en Amy Grace vind je op plek 26. Stond vorige week nog op plek 19, staat nu zeven weken in de lijst. En natuurlijk Zara Larsen, Don't Worry About Me, stond uh, nu op plek 25. En ik ben benieuwd waar we haar volgende week tegen gaan komen. Sievert met live. Vond je vorige week nog op plek 23. Is één plaatje gezakt. Staat nu op plek 24. Staat 10 weken in de lijst. En King of My Castle. De Don Diablo. Edit is ook niet de lijst uit te slaan. Staat ook weer 10 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 20. Moet het nu doen met plek 22. Fading. El Verben en Elira. Vind je op plek 21. Die stond vorige week nog op plek 28. Is drie plaatsen gezakt. Ook deze staat 10 weken in de lijst. En op plek 20 hebben. Pulverchim, de Chesto Big Room Remix van Niels Van Gogh. Zat op plek 9. Ik vond vorige week nog plek 16. Is dus wel 4 plaatjes gezakt. We hebben een plaat die ik vorige week nog niet aan jullie heb kunnen voorstellen. En dat is What I Like About You. Dat is van Jonas Blue en uh, Theresa Rex. En uh, ja, de Jonas Brothers. Ik weet niet of jij een beetje fan van ze bent geweest, uh, nee. B Ben je fan geweest? Nee. Nee? Niet nee. jouw ding? Niet nee. Nee? Nee. Niks? nee! Was jij niet helemaal Jonas. Oh Jonas. Nee! Jonas. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gehad. Oké, okay. ik heb een plaats voor je klaarstaan. What I like about you, Vanity. Oh, dank je wel. All my life I've been a good girl Trying to do what's right Never told no lies Then you came around And suddenly my world turned upside down Now there's no way out against it, shut out what all my friends said.